Het is volgens voor mij zo. En daar hebben we heel veel mensen mee. Dus je kunt zeg maar, energie uh, uh, door jouw ideeën, of ja. door, jou, door jouw instelling, ja. kun je als het ware beïnvloeden. Ja. Nou, en dat doen de dus therapeuten. Ja. Daarom ja. ben ik ook ja, Eigenlijk doet iedereen dat eigenlijk. Tuurlijk, alleen nu is afgeleerd. afgeleerd ja. Ja. Maar in feite, als jij dus denkt: Oh mijn god, dat lukt me nooit, dan uh, is de kans groter. Dat, dat het niet lukt. Daar, dat is wat heel belangrijk is. En dat wordt dus, zeg maar, ons afgeleerd. En dat begint dan op school. Ja, maar het begint nu wel terug te komen. Oké, okay. nou, nemen we als voorbeeld, want ja, ik merk dat ik ga die Kalverstraat. Chaotisch. Ja. De eerste stap is allemaal die richting op. Ja. Dan gaat het al veel sneller. Ja. Tweede stap is: ik ga het afschermen. Dus je zorgt dat van af, dat is Hannes van de heide die dat systeem gebruikt. Je gaat dus de winkel, ga gaan, gaan. je oké, okay, de winkel al goed dicht. Dus er komt geen verstoring van de zijkant. Nee. één stroom biedt het op. Ja. En dan ga je met je megafoon, ga je daar staan en zegt Hallo jongens, ik wil naar de munt, ga even opzij. Ja. Dus je gaat de mensen informeren dat jij daar naartoe, en dan ineens, en dan ben je zo. Ja. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Nou, als je dat door hebt. Kun je dus je mobieltje, hè, dat heb ik volledig Erik zet, op een Australië, op het moment dat je een mobieltje hebt en je gaat de armtest doen, dan ben je zwak, want mensen zegt een mobieltje heeft een negatieve invloed op je. Ja bla bla bla. Klopt ook, want de spin is verkeerd. Dat heeft die al over ook, overal allemaal. Ontdekt. En ik praat met dat mobieltje, hè, want we simpel te zeggen, en ik, ik, doe, ik doe dan nou, ik stuur lichtenergie of nul energie omdat het voor mij beter werkt dan de, de, de keyworden die je leert, uh, love, compassion, and judgment. En als je dan daarna dat, dus dat mobieltje hebt, je vertelt van, voor jou wil ik dat dat geen invloed op. En dan ben je sterk. Dat is wolmoord. Maar dat, dat doe ik. Ja. Ja. En ik weet dat het zo is. Dus op het moment dat je dat weet, ja, dan sta je in je nulpunt. Laat ik het zo stellen. Ja. Ik kom steeds bij een nulpunt. Dus als ik mijn leven nu zie... Ik ben hier op aarde gekomen. Mijn vader en moeder die hebben, zijn helemaal bij elkaar gekomen, helemaal in elkaar. Ze dachten niet meer aan de belasting en dan ineens... ja, dat was het. dat twee het hebben gezien bij Ben Winter, de matjuna, dus aansluiten met andersinders. Dat Sasje Bosman heeft inderdaad die deed dat dan vaak. Sasje die ging daar met meditatie en dan ging je helemaal terug tot je nulpunt en dan ineens zag je die Oh. en dan bestaat tijd dat niet meer. Dan zit je zoals Ben Winter noemt, dan zit je in je blis. Ja. Als je een kindje maakt, dan zit je in je bliss. Ja. Dus ik zeg ook, als ik een kindje kan maken, ik heb er twee gemaakt, kan ik ook veel energie motor maken. Dus dat is het punt waar ik nu zit. Hè? Ik had iets bij mijn manier. gisteren heb ik gisteren opgeblazen. Dat zie je altijd zo. Dus ik weet, ik heb dus vertrouwen. Ik geloof. Nee, ik weet dat ik dat kan maken. Maar het schijnt toch iets te maken met een soort groot spel waarin zitten. Hè? En nou, als je dat dan loslaat, dan, dan gebeurt dat gewoon. En dan komen mensen op je pad, die dragen dat zo ineens aan. Dus het is voor mij eigenlijk iedere week de feest van wie uh, er nou weer op mijn pad komt. Ja, yeah. yeah? dus je gaat op een gegeven moment, je bent gewoon bezig als klutselaar. je hebt je hele leven al ja, geklutseld. dat vind ik wel. vind je heerlijk. Dat kan ik hier doen, dat kan ik boven niet doen. Ja, precies. Mijn vader ook zo. Die heeft ja. ontzettend veel geklutselen. Die bouwden als een van de eerste Nederlandse televisie en de eerste nou. ba bandrecorder en de eerste... En dan zoals van de op die sneekt hier Ik bedoel, kort om. Gewoon lekker bezig zijn. Bezig zijn en willen ja. ontdekken. je in, in je vinger krijgen. Ja. En jij gaat er dus nu vanuit dat jij, zeg maar, wat daarbij al dat hele tijd is bezig, dat je een motor kunt ontwikkelen die oh. puur op energie uh, uh, functioneert die hier gewoon hangt, die hier gewoon is. Tuurlijk. Ja, om zoiets met erin te gooien. Nee, Want ze zijn er al. Ja. Ik precies. schat zelf dat er 160 zijn. En, en de zes, de motoren, die op gewoon rijden. klaar, die staan gewoon klaar en het is nu alleen maar de weerstand van de oude wereld die dat nog tegen de ja, te houden. Ja, die hebben gewoon een machine gekocht, yes. ja, Die willen gewoon olie en verkopen. mensen ja. van mijn groep hebben het ook al gezien dat het draait. Ik zal het willen het uh, niet zien, niet weten, want dan ik kan hem ook al uithalen dan gaan ze weer zijn to me. Yeah hey, boss. What you mean What a wonderful world. And how about hunger and pollution? There ain't no so one either. Uh, how about listen to old pops for a minute? It seems to me, it ain't the only that's that so is what we are doing to it. joost is also so what's in ontwikkeling world is, is also gratis energy. Dus water is then intermediaire with that energy, Joost-el. Dus the joost loopt goed. Eerste resultaten zijn de transmutatie, de hebben we. Uh, nou, de bedieningmotor uh, hebben we dus nu ook, uh, beginnen we een beetje te begrijpen. Uh, Wat is een bedieningmotor? Bedieningmotor is uh, de magneten in het veld laten ronddraaien, waardoor je een, een, een reactie krijgt, magnetisch veld, en ja. die pulsen, dan krijg je ook. Hallo? Hallo? Oh ja, ik ben er natuurlijk al. Hallo? In het veld Ja, hallo. Reactie krijgt. veld. Ja, Hallo, ik ben er natuurlijk. Oh ja nee, dan uh, beginnen we de wereld. Some of you young folks been saying to me. Hey pops, what do you mean? with a wonderful world. How about all them wars all over the place? You call them wonderful, and how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. How about listening to old pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it and all I'm saying, is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a better. That's why old pops keeps saying. I see trees of green, red roses too, I see them blue, falling in blue, and I think to myself, wereld. En uh, uh, laten we daar uh, gewoon met z'n allen van genieten. Want het kan. Het is er niet voor niks. En, en, en jij bent er ook niet voor niks. Dus uh, laten we dat zo houden. Um, waar gaan we het vandaag over hebben? Dan waar kun je het vandaag over hebben? Ja, dus Eigenlijk zo, je, je hoort overal van, hè, we mogen dit niet weten en we kunnen dat niet weten en allerlei dingen. En het is censuur en als ik dit eh, aan iemand wil laten zien, dan mag dat niet. En, en dit en, en zus en, en zo en... Allemaal censuur. Ja. Gek eigenlijk. Censuur. Ja, het kan, kan zijn dat... Het... ...bepaalde berichten niet voor iedereen bestemd zijn. We, we, we hebben net naar een programma zitten luisteren. Nou, dat ging echt over de grootst mogelijke kolder. Ja. En, maar je kon er wel serieus naar luisteren. Je, je kon er je eigen gedachten over opmaken. Je, je kon het hier en daar zelfs soms een klein beetje opmaken. ...opzoeken dat iemand zei... ...dat dat kon ook. En... Uh, ...dat kan inderdaad... ...bijna nergens meer. Dit, dit soort programma's... ...als wat we hiervoor gehoord hebben... Dat, ...dat kun je eigenlijk nergens horen. Want ja, hoewel... ...er zijn wel wat webpagina's... ...waarop je dit soort filmpjes... ...en dit soort verhalen nog wel kan horen, maar... Dat is dan gelijk ook van de illustere soort, zal ik maar zeggen. Wat kan je nog vertrouwen tegenwoordig? En, en wie? En, en waarom? En waarvoor zou je eigenlijk? Ik heb zoiets. Ik vertrouw iedereen. Totdat ze zelf het tegendeel bewezen hebben. Ja, vind, vind ik zelf een goed uitgangspunt. Dat, dat, dat wil niet zeggen dat ik dan al die mensen begrijp of dat ik ze dan allemaal snap, hè, maar... Als het op een gegeven moment echte onzin wordt, dan, dan wil ik er toch wel wat over zeggen. Die, die neiging heb ik gewoon. En dan zeg ik niet dat het echt onzin is, hè, maar het is onzin wat mij betreft. He, dus ja, er, er zijn namelijk een heleboel dingen die, die werken wel en zo. Die, die, die zijn ook heel handig en inderdaad, er is een heleboel energie om ons heen. Ja, echt. De, de, de, er wordt zoveel energie op ons afgevuurd. Nu nog, hè, om deze tijd. Ik kijk naar een, een knalblauwe lucht. En, en daardoor komt al die energie. En het heeft niks met die blauwe lucht te maken. Maar ik zou er gewoon zo een verhaal kunnen maken. Dat, uh, ja, maak alles blauw. Want dan komt er allemaal meer energie. Maar zo werkt het niet helemaal. Nee. Nee, dat zou wel trek zijn. Hè? Het klinkt wel logisch toch? Als er blauwe lucht is en dan is er heel veel energie op aarde en dat kun je meten. He, want we hebben tegenwoordig iets dat heet zonnepanelen en dan, dan kun je dat meten. Maar je, je kan het ook meten, want we hebben ook windmolens. En dan als die harder gaan draaien dan betekent dat ook dat er meer verschil is tussen de ene kant en de andere kant. En dat het aan de ene kant warmer is en dan stroomt die ene lucht naar het lage drukgebied en het andere naar het, Nou ja, dus je, je wil niet weten hoe ingewikkeld dat allemaal is, maar... Heeft dat nou echt met de blauwe lucht te maken? Tja, opruiende onzin. Ik zie ineens opruimende onzin. Nou, ik, ik ben zo blij dat ik alleen maar radio maak voor Ritter Radio. Want daar da is daar gewoon ook ruimte voor opruimende onzin. En uh, Ja, daar heb ik zelf niet zoveel verstand van. Maar. Maar ja. Ik heb wel eens gehoord. Nou, dat is ook maar van horen zeggen, hè. Maar, maar, maar van iemand waarvan iemand anders zei dat die andere iemand er wel verstand van had, hè. Dus ik heb goed geluisterd. En uiteindelijk kwam ik niet veel verder als dit. Sorry, Hello? Wat ga ik hiervan denken? Wat ga ik hiervan zeggen? Ik wil eigenlijk helemaal niks meer ergens over te zeggen hebben. Ik, ik, ik wil eigenlijk het liefst... ...openbaar kunnen... ...denken. Dan nee, nee, Moet je niet denken dat mijn denken zoals denken is... ...zoals denken zou moeten zijn... ...maar mijn denken is... Heel erg verwarmd. Het, het kan zomaar van het een op het andere onderwerp overschakelen. En het hoeft helemaal nergens over te gaan. Want dat is eigenlijk het mooie van onze wereld. De, de, de meeste mensen is, is, is wijsgemaakt dat het ergens over gaat. Maar eigenlijk gaat deze hele wereld... Moeten jullie stilhouden hoor. En, en, en niemand anders vertellen. Maar, maar, maar deze wereld. is gewoon een gaantje. En, en, en dat bedoel ik serieus hè. Dus. Je, je kan niet zomaar met alles dollen hè. Want als je een grapje op de verkeerde manier vertelt. Dan is het grapje helemaal niet grappig. Echter nog. Je kan zelfs grapjes vertellen tegen mensen. En dat zijn dan precies de verkeerde mensen. Om dat grapje op de juiste manier tegen te vertellen. Want die begrijpen er allemaal hun eigen ding uit. Dus... Dus het komt er eigenlijk op neer dat het helemaal niet uitmaakt wat ik nu zeg. Het hoeft helemaal nergens over te gaan. En toch kan het, het zou echt kunnen, dat het ergens een bepaald prikkeltje geeft. Bij de een of de andere. Het kan Allemaal. En, en als ik het op een andere volgorde zou zeggen... dan zou het misschien wel eens... het compleet tegenovergestelde kunnen zijn. Ja, want het is niet zo simpel. Nee, ik, ik, ik, ik weet ook wel, hè? iedereen wil het liefst een hele simpele wereld. Een wereld waarin je gewoon precies weet... waar jij staat... ...waar al die anderen staan... ...en... ...dat is gek... ...want de, de wereld draait om veel meer als jou... ...of al die anderen... ...ja echt waar... ...er, er zijn nog allemaal... Andere dingen in deze wereld die allemaal ook hun ding proberen te doen. En nou weet ik wel, mensen zijn hele aparte dieren. Die op zich eigenlijk, wat mij betreft het, het enige verschil tussen andere dieren en, en mensen is... ...creativiteit. Ja. Echt, je wil niet weten wat voor dingen ik heb gezien. Sommige mensen die kunnen echt de mooiste dingen maken van wc-rollen. Ja. Dat, uh, ik heb een aap wel eens uh, een stokje in een mierenhoop zien steken of zo, maar... Echt veel creatiever werd het niet. Ik heb een olifant wel eens een schilderij zien schilderen. Maar ja. Veel verder ging het niet. Het is toch apart. Dat wij mensen. Als, als we één woord horen of één ding zien. Direct allemaal ideeën krijgen. Ideeën zomaar uit het niets. ...die voor het grijpen liggen eigenlijk. En dat is aan de ene kant ons voordeel... ...en aan de andere kant... ...ons nadeel. Want... ...er, er zijn zoveel ideeën... ...om te grijpen. Dat het heel moeilijk is voor, voor ons... Hè. ...wij zijn mensen en wij willen het precies weten... En dan, dan zijn we heel dom vaak. Dan kiezen we gelijk voor hetgeen wij kunnen begrijpen. Of, of denken te begrijpen, want je weet helemaal niet of het zo bedoeld is. Hey, <lacht> dat is juist het grappige. Dat je gewoon... Als mens zoveel mogelijkheden ziet... En maar zo weinig dingen kan doorgronden. Dat je dan heel snel bereid bent om het. geen te kiezen. Waar, waar gewoon eigenlijk slechts een verhaal voldoende is om het waar te maken. Een verhaal. Over iets. Met bepaalde handvatten. Waar jij je aan kan vastgrijpen. He, ja. dat zijn verhalen. En dat wil niet zeggen dat ze nergens over gaan, maar. We kunnen ze nooit echt. Helemaal vatten. En dat is helemaal niet erg. Het is helemaal niet erg, want de realiteit... Wie, wie, wie kan de realiteit vatten? Het lukt mij al niet. Dat klinkt wel heel gek natuurlijk. Maar, maar lukt jullie toch ook niet? Om de realiteit te vatten en... Te kunnen beschrijven wat de realiteit dan precies behelst. De realiteit. Is niets anders dan het verhaal. waarin in jij rondloopt. En, en zo wordt het jouw realiteit. En jouw verhaal. Weet je wat ik naar vind? Als mensen dan in dat verhaal, in hun realiteit... ineens... één doel nog maar hebben. Omdat hun realiteit... en hun verhaal... dat, dat wordt zo beklemmend zo beperkt zeker sinds het internet als je het een aanklikt dan adviseert de zoekmachine je volgende keer de volgende dingen die daar weer mee te maken hebben maar, maar zo moet je niet zoeken zoek nou eens naar dingen die nergens mee te maken hebben en je zal zien dat dat moeilijker is als dat het klinkt, zoek maar eens iets op. Bedenk maar eens iets. Dat nergens, maar dan ook echt nergens iets mee te maken heeft. Helemaal los van alles. Proberen jullie het? Ja, ik, ik doe de oefening even mee. Maar, maar ik ken hem al. En ik, ik, ik weet dat ik... hier waarschijnlijk te dom voor ben. Ik... ik kan niks bedenken. Zonder... het gebruik van... herkenbare plaatjes... Herkenbare beelden, herkenbare woorden, herkenbare getallen, herkenbare hokjes. Vakjes. Hup. Dat zijn dus mijn beperkingen. Ja. Ach, met mijn handen kan ik veel meer. Je wil niet weten wat ik met mijn hele lichaam kan. Boah, daar ken ik zoveel mee. Maar, en dat is juist het punt. Dat is eigenlijk. de enige. Het enige moet je dat nou zeggen het is enig eigenlijk gewoon jij en jij bent de realiteit en, en dat is waarom aanraken ook zo belangrijk is dat merk ik wel na al deze weken Kan de realiteit niet meer helemaal betasten. Want dat is eigenlijk waar wij bijna niet over nadenken of voordenken. Maakt niet uit hoe je denkt. Maar dingen voelen, dingen aanraken, proeven, zijn eigenlijk veel belangrijker als, als dingen horen of dingen zien. Dat is wel belangrijk. Om, om te beseffen dat we vooral voelende en proevende wezens zijn. En, en als je je daar voor de rest alleen nog maar op hoeft te concentreren, dan sta je volgens mij een stuk beter in het leven. Ja, dat is volgens mij, hè. Ik lul ook, maar wat uit mijn nek, het maakt mij niet uit. Je leeft maar één keer. In die tijd moet je wel alles kunnen zeggen wat je zou willen kunnen zeggen. Heb ik dat nou gezegd? Ik heb, ik heb net gezegd dat het niet belangrijk is om te luisteren, niet belangrijk is om te zien. Het is eigenlijk alleen maar belangrijk om te voelen en te proeven. En er zullen gelijk allerlei zeikerts, hè, want die heb je altijd zeggen. Waarom zeg je dan niet ruiken? Want het is toch een belangrijk onderdeel van het proeven. Nou, en ik, ik zeg met nadruk, ruiken niet. Maar dat, dat komt vanwege... dat er in, in, in deze anderhalve meter maatschappij, heb je dus ook mensen en, en, en die, die, die, die willen zelfs wel tien meter verder opgeroken worden. En dat lijkt me dan helemaal af. Dan kan ik eigenlijk maar een paar dingen voelen en dat zijn hele vervelende dingen, want dan word ik eigenlijk een beetje boos. Dan, dan denk ik, waarom doet iemand zoveel lucht om zich heen? En hoe erg zou die stinken als die dat niet doet? Ja, want, want als mensen stinken, dan ja, heb, heb ik daar eigenlijk minder problemen mee als mensen met van die luchtjes. Dat is heel gek. Ik ben heel raar wat dat aangaat. Dus ja, die nasale perikelen. Daar hou ik me alleen maar mee bezig tijdens het koken. Als ik met ingrediënten bezig ben. Dat ik gewoon weet dat ik het helemaal aan het kan hakken. En tot moes kan koken. Of... Of, nou, je verzint het maar. Dat is het mooiste, eigenlijk. Dat, dat... Eigenlijk is dat het mooiste. Dat je het gewoon eigenlijk allemaal zelf kan verzinnen. Ik... Ik... Ik, ik hoef niks voor te kouwen. Nee... Uh, overigens dat eten, Voordat ik het vergeet. Eh... Uh, ik heb een stukje grond en wij zijn de faciliteiten op orde aan het maken, zodat je met, met iedereen en alles en gezellig op anderhalve meter afstand toch iets van elkaar kan voelen zonder elkaar echt toeval aanraken. Ik verheug me er nu al op. De eerste bijeenkomst met allemaal fijne mensen. En weer even allemaal onder elkaar zijn. Nee, dat is grappig, want nu luisteren er dus allemaal mensen die naar de radio luisteren. Maar vergeet niet, ik ken ook een heleboel andere mensen. Ja, is gek, hè? Dat er allerlei werelden door elkaar heen kunnen lopen. Het is, het is, het is niet dat alleen het een of het ander. Maar het kan wel naast of na elkaar. Na elkaar. Ja, waarom niet? Tegenwoordig heeft niemand meer haast... Nee, waarom zou je? Geen enkele reden. Het is gewoon... Heerlijk. Het leven. En, en juist... Om er de tijd voor te nemen. En, en dan helemaal... Verdwaald raken... ...in je gevoel... En, ...en je vergeet alle verhalen... ...je vergeet alle ideeën... ...je vergeet eigenlijk... ...alles... ...en... ...ja... ...hoe noemen ze dat ook alweer... ...als dat gebeurt... Gratis. is even vragen ja. Hoe heette dat nou ook alweer? Ik ben nog steeds verliefd Maar ik doe tegenwoordig heel erg ontzettend mijn best om niet onder een handen te komen ja dat was wel eens anders dat heb ik net opgebiecht maar ach zijn. als dat samenkomt met houden van en, en je weet dat het bij elkaar is die verliefdheid en dat houden van. Dan kom je er nooit meer vanaf. een meer of minder of wat dan ook maar het is toch En voordat mensen het niet begrijpen, ik, ik, ik ben ook nog verliefd op de rest van de wereld. Dus, dus, dus niet alleen op jullie, maar ook op al die leuke kleine vogeltjes en al die kleine mieren en die muggen. Vooral die muggen en die wespen, bijtjes, hommels. En zelfs wale gieren. Ja. Ik, ik, ik ben zelfs dol op taartjes. Dus ik, ik, ik, ik ben dol op alles. Wat op deze wereld is. En ik, ik heb niet zo'n verlangen om naar Mars te gaan. Of... En zeker niet naar de maan. Nee, want dan weet je niet, hè. Wat er dan gebeurt... als je naar de maan gaat. Tja. Wie zit er daar nou op te wachten? Wie, wie heeft daar nou iets voor over? Maar ja... Mensen hebben ideeën en, en willen dan dingen en, en zien dan mogelijkheden en gaan dat daarna, ik zou maar zeggen met een modern woord, effectueren. Ja, dan gaan ze er iets mee doen. Dat het uh, iets doet. Maar. Het leven is veel simpeler. Al, al die ideeën zijn mooi. He heel mooi zelfs. Als verhaal. Hele mooie verhalen. Maar, maar daarvoor hoef je dit niet echt mee te maken. Om, om die verhalen te kunnen vertellen heb je alleen maar je eigen hoofd nodig. En, en he, helemaal niet van die buitenaardse ideeën. La, laat staan dat je behoefte kan hebben aan ideeën van buitenaardse. Nee, wat, wat zou je ermee moeten? We, we begrijpen deze hele wereld. Ook al niet. En dan de rest. Dat zouden we dan ook nog allemaal moeten snappen. Weet je wat het raar is aan mensen, is wij zoeken altijd dingen. Die, die, die verder weg zijn. En, en dichtbij kijken we eigenlijk nooit. En, en dichtbij is zoveel moois. Zoveel om van te genieten, zoveel om te proeven, zoveel om te betasten, te bevoelen, te bekriebelen. Ik lik even hier en ik lik even daar en ik proef. En het smaakt al. Een wonder. Ja, want dat is het eigenlijk. Het is, het is een wonder. Dat, dat je de kans gekregen hebt om er te zijn. Dingen te kunnen voelen. En dan dingen te kunnen likken en te proeven. Wauw. En ik vind het nog steeds heel vreemd dat mensen daar dan helemaal niet meer bij stilstaan. leven bij stil en ik weet ik ben een ongelooflijk saaie pief en dit verhaal is natuurlijk ook ongelooflijk saai en dan is het goed want wat ik zeg kun je niet voelen maar wat jij erbij denkt dat kun je voelen Maak misschien een kans dat ik met wat ik zeg. Dat ik daarmee net als een soort van radio een signaaltje overbreng. Wat bij jou dan een bepaald gevoel geeft. En dat hoop ik. Ja, dat hoop ik echt. Want dat is eigenlijk... Waarvan ik vind dat het... Het meest gemist wordt in deze wereld. En niet zoals die nu is, hè? Maar ook zoals die was. En dat is gevoel. En dat is smaak. Dat is Proeven. Mensen hebben zich alleen maar druk gemaakt over hun eigen ideeën. En je moet je sowieso niet druk maken, want je leeft maar één keer. Dus waarom zou je je druk maken? Je hebt een cadeautje gegeven. Geniet ervan. Echt fijn. Om te leven... Te zijn. En om aan elkaar te kunnen zitten. En om elkaar te kunnen proeven. En dan heb ik het niet alleen tegenover de radioluisteraars, maar ook tegen alle bloemetjes. En planten. En andere levende wezentjes. Ja, dan kunnen mensen denken van, oh, dat zegt hij heel lief. Maar, als ik andere levende wezentjes wil proeven, hoe doe ik dat dan? Proef ik dan slechts met de tong? Of wil ik alles helemaal heel in de mond? Of moet daar eerst een dode voor vallen? Nou, ik zou je één ding vertellen. Voor alles wat je eet moet er een dode vallen. Want anders kun je het niet eten. Nou, dat is heel gek. Ja, je kan wel levende dingen eten hoor. Maar ik, ik, ik zie de meeste mensen dat niet direct doen. Ja, dat apart, hè? Levende dingen. Die je doodmaakt. Ja, het is, is alleen maar om verder te gaan met je leven. Maar, maar tegenwoordig zijn mensen lui. En ze laten altijd slachten over aan andere mensen. En, en dan gaan ze klagen dat het op een slechte manier gebeurt. Ja. Maar dat, dat is altijd, als je het niet zelf doet, dan kan het nooit de goede manier zijn. Want er is maar één goede manier en dat is die van jou. Ja even voor dat bomen in een keer een andere manier gingen bedenken en gewoon naar beneden gingen groeien. Dan zou je nooit meer een boom zien. Nee. Dus, dit is wel grappig. Hè? Dat wij mensen nee, niet alleen ik kunnen bedenken dat een boom ineens andersom zou kunnen gaan groeien en dat we het dan ook direct voor ons kunnen zien, zonder onze ogen te hoeven openen. En eigenlijk, onze oren kunnen ook wel dicht, want alleen de gedachte maakt het mogelijk. Gedachte die dingen mogelijk maken. Wow. Dat is wel even iets om stil bij te staan. Wat is dan nog de waarheid? Kun je, kun je, kun je dat wel scheiden van je eigen idee? Je, je eigen geest? Of hebben we die niet? Sommige mensen hebben een ziel. En andere mensen hebben een geest. Maar ik zou daar nooit de geest aan willen geven. Want dan houdt het allemaal op. En de enige ziel die ik ken. Dat is die grote deuk onderin een goede fles wijn. Ja. Woorden. Emoties, gevoelens, het is allemaal hoe het binnen jou voelt. Wat er binnen jou mee gebeurt. Ik, ik, ik kan niks besturen, ik heb geen knopjes, ik heb geen touwtjes. Ik hoop dat jij dat ook niet hebt. Die heb je helemaal niet nodig. Je bent helemaal perfect zoals je bent. Zij ik net ook nog tegen die mug die me ongelooflijk gestoken heeft. Ja. Want dat, dat, dat is het bewijs dat ik leef. Heb, heb ik morgen zo'n hele grote muggenbult en. en ik denk: Oh, een muggenbult. Oh, wat erg. en oh, wat een jeuk. En nee. ...daar is nergens voor nodig. Het is het bewijs dat je er bent. Dat heb ik ook met sommige mensen... ...van die zeggen dan van... ...oh, ik heb zo ontzettend geleden. Dat moet ik nu compenseren... ...met voor alles en nog wat. Dat is natuurlijk onzin. Want... ...je... leeft maar één keer en... ...dat, dat lijden... Dat draagt er alleen maar toe bij. Dat je je bewust zou kunnen worden dat je leeft. Er is nooit iets te klagen. Hoogstens lasten om te dragen. Ja, maar dat doen we tegenwoordig ook niet meer. Laten we het liefst door iemand anders doen. Sure. Wat een rare wereld leven we in. Maar ik, ik, ik blijf hem nog steeds zo ontzettend mooi vinden. Zo ontzettend... Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe moet ik het zeggen? Uh, ik, ik wil eigenlijk helemaal niks meer zeggen. Maar, maar toch zitten er nog een paar dingen dwars. Waar ik nog niet aan toegekomen ben. Maar ja... Ik, ik, ik ga nog veel ouder worden. En eh... Nou, Daar kom ik er vast wel aan toe. Want eh, je hoeft niet... Niet alles direct in één keer... Te snappen. Of te begrijpen. Of... Hoe zat dat nou ook alweer? Ik, ik, ik, ik snap het eigenlijk niet meer. Maar dat maar was vroeger ook zo. Het, het, het is niet nieuw voor mij hoor, dat ik het niet meer snap. Want kijk, ik heb namelijk één probleem. Ik weet nu niet meer wat ik gezegd heb. En of het ergens overgegaan is. Of... Dat het ergens naartoe zou moeten gaan, maar ik weet zeker. dat het ergens is aangekomen. Gewoon ergens. Al, al is het maar. bij die ene mier die bij jou nu op de vensterbank loopt. Ja. Ja. Zo denk ik erover. Maar ja... Morgen kan het zomaar anders zijn. Dat, dat is het mooie van denken. Je kan je alles in je hoofd halen. Je kan je alles in je hoofd halen. Het is eigenlijk gewoon onmogelijk om iets onmogelijks... Hey, wacht. Ik denk in eentje Iets Onmogelijks Wauw Het is niet uit te leggen Ja het is, het is er wel Ik zie het voor me. Ik kan het bedenken. Maar ik heb er geen woorden voor. En ik hoop. Dat een van de luisteraars dit. Nu ook ziet. Het onmogelijke. Niet te vatten in woorden, beeld niet te beschrijven. Het gevoel, ja, maar ook niet zoveel te zeggen. En de smaak: hé, hey. tas opvallend. Het onmogelijke smaakt niet Nee, het ge geeft wel een bepaald soort van sensatie Een gevoel, een emotie Maar het smaakt niet Misschien klopt er dan toch wel iets van mijn theorie Gevoel En smaak Je ogen en je oren ...doen er niet toe. Het is grappig hè? als je dat op de radio zo denkt horen. Ja, v vind ik dan weer grappig, maar... Ha. ja, sommige mensen hebben daar het alweer problemen mee. Hé, hey, we, we, we gaan er een einde aan draaien. En, uh... Ja, hoe... Nou, ik weet niet. Oké. Okay. Nou ja, de, he, heb een hele fijne avond. Willem Wil Wil is er zometeen met waarschijnlijk allemaal mensen die dan... meer te zeggen hebben als Willem. Of dat Willem Wil mm. veel meer te zeggen heeft als die mensen. Maar let op mijn woorden, het gaat om het gevoel en de smaak. En ik hang nu al met mijn tong naar buiten. Om naar Willem te gaan luisteren. Dus tot de volgende keer. Heel veel plezier. En geniet van het leven. Stel je voor. Stel het je gewoon voor. Ja. Waarom niet? Stel het je gewoon voor. tights. Đuôi đuôi is de radio. Uh, nee, so. <coughs> <Stop. laughs> Sipsy start. Nee, ik, op, ik hoor net dat we die leuke bijgeluiden hadden. Dus Wist je, gaan nou maar doen, Een Klaarie, uh, die uh, moest weer iets omspoeden in de keuken. Die is nu naar een andere kamer, de tv-kamer. Dat ken we dat het begon, geloof ik. Of dan leek het wel. Nee, nee. De klagen, die zit altijd een uur lang te luisteren naar Guus. En ja, de hele, de heer, De voilà. Ik, Ik hoor wel mijn stem dubbel. Oh. Ik weet jou niet. Nee. Oh nee, nu, is, nu hoort niks meer. Oh, gelukkig. Hoe is met je schat? Ja, een beetje bezig en zo. Een beetje bezig? Met je bezig? Ja, ik... Um, er is meer of meer een, een, een superleuk serie van project op mijn pad gekomen, waar ik eigenlijk nog niet kunnen veel over kan vertellen. Oh, oké. Okay. Okay. Oh, oké. Behalve dat ik daar nodig iets van moet doen. En, uh, maar ja, dat is de eerste stap... En uh, als het uh, goed is, dan is in juli de tweede stap en ergens in september de derde stap.